Tien uur, dikter Hark met het NOS-journaal. In Cyprus is een kortstondige bankrun ontstaan na het besluit van de Eurogroep... om de Cypriotische spaarders te laten meebetalen aan het reddingsplan voor Cyprus. De Eurogroep, onder voorzitterschap van minister Dijsselbloem... heeft 10 miljard euro beschikbaar gesteld voor Cyprus. Gisteren zei premier Rutte dat hij met tegenzin meewerkt... aan de financiële injectie voor Cyprus. Het land is onder andere in de problemen gekomen door de Malaise in Griekenland...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 De kwalificatie voor de eerste Grand Prix in het nieuwe Formule 1 seizoen in Australië is afgebroken en verschoven naar morgen. De training begon om 5 uur s middags Australische tijd. Op die manier konden ook kijkers in andere landen op een redelijk tijdstip kijken. Maar door het slechte weer was het circuit kletsnat en werd de training telkens gestart. Uiteindelijk werd het te donker en te gevaarlijk om nog te racen. Ook de Nederlander Guido van der Garde, die zijn buurt maakt in de Formule 1, gleed van de baan. Dan nog het weer bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog... bij een temperatuur van een graad of zes vanmiddag. Morgen eerst nog wat regen en later nu en dan zon. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. Er is vanmorgen een ongeluk gebeurd bij Best West... op de A2 en richting Eindhoven. De weg is dicht tussen knooppunt Vught en Best West... en het verkeer kan omrijden. Verkeer richting Maastricht-Eindhoven... volgt de borden Tilburg over de A65 en dan de A58.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Weij. Bijna vijf minuten over tien. Welkom terug bij het laatste uur van de Nieuwsshow. Voor een klein half uur is Ari Storm onze literaire bespreker van dienst, en hij was tot hoe laat vannacht bij het boekenbal? Ja, wil je het eerlijke antwoord? Op? Ja, of doe, het, doe uh, maar. Wat heb je thuis verteld? Uh, nou, mijn vrouw was mee. Dus, oh, okay. <laughs> <laughs> dus ik kon vertellen wat ik wilde, maar. Uh, okay. nou, ik ik lach er wel om half vier in, denk ik. Oh, ja, nou, dus dat was heel dan leuk. Ben je uh, Nog was ja. leuk. Uh, ja en nee. Uh, oh. ja, Mieke was er ook, maar die, die was heel gedisciplineerd weg. Hè? Ja, ik was ja. om half twaalf thuis. Die ja. moet werken, hè? Nou. Ja, ja, precies. Nou ja, het was een beetje raar. Uh, je, je kwam binnen en je kwam die Schouwburg binnen. En als je het programma, als je geluk had dat je het kaartje voor het programma had, dan, uh, dan, dan mocht je daar ook, hè, andere jaren mag je dan zitten en dan ontvouwt het programma zich voor je of het zich, zich voor je ogen. Maar de stoelen waren weg, dus we moesten allemaal staan. Ja. En we waren opgedeeld in een goud en een zwart uh, blok. En er zat een gordijn tussen. En, ja, en je, je nek moest alle kanten op. Je moest alle kanten op om het programma een beetje te, te volgen. Dus dat vond ik niet zo geslaagd, als ik heel eerlijk ben. Maar aan het eind van het programma was er wel een geweldige verrassing. Want toen kwam... Joe Jackson uh, op het podium. De koningin was aangekondigd. Ik wil, ik wil niemand beledigen, maar dat heb ik eigenlijk liever Joe Jackson. Maar goed. <laughs> en, uh, uh, nou, ze, ze, ze een soort jeugdheld van mij. En die speelde één nummer, die ging daarna door heb ik begrepen naar een ander uh, optreden. Maar hij heeft ook zijn autobiografie geschreven. Hè? Dus dat was graag werkelijk een het is gelinkt ja, ja, aan een boek dat, ja. nu, dat, nu, uh, dat nu uit is. Ja, en verder is het... Uh, ben je wel eens op het boek wel geweest, Peter? Het ja. is dus, dus door die gangen lopen en kijken waar is het feest, waar is het ja. feest. En het feest is nergens. Ja, en vaak van die types die veel te veel aandacht willen trekken. Maar wat nog wel leuk was, is dat er, er komt nieuw publiek bij het boekenbal. Nou, dat zie je al een paar jaar. Uh, er is ook nog zo'n hoekje, zag ik, met René van der Gijp. En nou. de Hugo borst. Het voetbalhoekje. René van Rooien. Daar worden het volgens mij helemaal leuker van. Ja, dan, Alleen die, die blijven wel op een soort eilandje staan. Je ziet niet dat het echt mengt of zo. Mm. Dat, je, uh, dat ze Kijk, met elkaar... Hè? En ik, ik betrapte mezelf er ook op dat ik even zo'n tien uh, meter... Uh, af van ging staan, dan sta ja. je toch uh, naast René van de Geip. Ja, zo is ja, het, dan, ja, ja. Ja, ja. Dus ja, dan ja. Het kom, ja, er komt iets anders publiek. Even, even ja. Voor je het weet zien, zien jou nog een snelle linksbuiten. Oké, okay. uh, doe do, do even vijf. gewoon de, de titels die we oh, ja. dadelijk gaan bespreken. Uh, ik heb bij me uh, Judith Sjalanski, uh, de lessen van mevrouw Lomark. Die was van de week de eerste gast bij, uh, bij uh, Adriaan van Dis. Ja. Dus daar ga ik iets over zeggen. Ik heb een Nederlandse schrijver, die heeft al negen, ongeveer negen titels... negen, titels uit. Dat uh, vind ik een heel goede schrijver, alleen hij verkoopt nog niet zo geweldig. En dit boek heet, het is een roman, Hoe ik een beroemde Nederlander werd. Dus uh, hij blijft volhouden. En ik heb een uh, wat dunne boekje bij me, maar dat is een van de aangrijpendste. Dat is een klassieker. Dat is nu eindelijk in de Nederlandse vertaling verschenen van S. Yizar, een Israëlische auteur. Het verhaal van Gierbert Giza. En dat speelt zich af in de uh, vrijheidsstrijd of onafhankelijkheidstrijd of onderdrukkingsstrijd. Het is net aan welke kant van de, uh, uh, uh, je staat uh, van het Israëlische leger in 1948. Okay. Hartelijk dank dat over een half uurtje, ongeveer om kwart voor elf, uh, krijgen we Jamel. Hoe spreek je het uit, Mieke? Waria Oké. Okay. Jamel. Jamel. ja. Ja. ja. Dan gaat het zo. Oké, okay. ja. en, en we komen terecht bij uh, uh, de groot boekverkoper Bruna. Dat, uh, over over een kwartiertje ongeveer. Maar eerst bij het toneel. Ja, gelukkig zijn. Ik wil gelukkig zijn. Die uitspraak ligt Nina Leeds, hoofdpersonage in het stuk Strange Interlude van de Amerikaanse toneelschrijver Eugene O'Neill in de mond bestorven. Maar, net als de andere personages, creëert ze met haar manipulaties om dat geluk te bereiken, vaak min of meer haar eigen hel. Iedereen zegt het een en denkt het ander. Wat O'Neill in het stuk door de acteurs laat uitspelen in snelle terzijdes aan het publiek. Het nationale toneel bracht het stuk eerder, in 2003, wat hoofdrolspeelster Ariane de prestigieuze Theodor opleverde en Mark Rietman... die in het stuk Nina's Minna Net speelt een nominatie voor de Louis-Door. Afgelopen zaterdag ging het opnieuw in première... met in de dragende rollen dezelfde cast als tien jaar geleden. En ze zijn beide bij ons te gast. Ariane Sluter en Mark Rietman, hartelijk welkom. Ja, um, Ariane, ik begin bij, bij jou. Uh, O'Neill schreef dat stuk in 1928. Het was toen heel erg vooruitstrevend. In Nederland mocht het niet meteen worden opgevoerd, hè? Wist je dat? Ja, nou, er was een film gemaakt in 1932 ervan en die oh. mocht niet vertoond worden. Oh, die worden mocht niet vertoond worden. Oh, het is toch nog anders. Maar goed, was het voor jullie al iets anders dan in 2003? Moesten de dingen naar nu vertaald worden of was dat helemaal niet nodig? Nee, want in dat opzicht is het toch een heel tijdloos stuk. Ja. Ik bedoel, wij zijn die scène uh, voorbij van dat overspel en die, uh, het feit dat die vrouw zo haar, haar leven naar de hand zet... Dat zijn we wel iets meer gewend nu. En dat scheelt niet zoveel met die tien jaar. Nee. <hums> dus in dat opzicht hoefden we daar niet zoveel aan te veranderen. Nee, was het moeilijk om je te, te vinden in de kronkels van het personage Nina Leeds? Nee, eigenlijk niet. Want zij is zo. Ja, het is zo. Fantastisch geschreven vind ik. Waardoor je zo langs al die bochten van haar innerlijke wereld komt. Dat, uh, en je krijgt zoveel doordat die gedachten hardop worden uitgesproken. Krijg je zoveel extra materiaal eigenlijk van O'Neill over wat zij denkt en voelt. Wat je normaal gesproken zo onder de regels en tussen de regels door moet voelen en weten. Daardoor uh, ja, kon ik me wel goed in haar inleven, geloof ik. Ja, want toen was jij uh, tien jaar jonger. Ja. Maar goed, het maakt in wezen niet uit. Want het stuk dat stuk volgt, die vrouw, uh, over een periode van 35 jaar. Ja, Dus ja. je kan eigenlijk... Voor het ene keer moet je misschien iets jonger worden gemaakt... en de andere keer word je iets ouder gemaakt. Precies. Maar in wezen maakt dat dus niet uit. Nee, nee, want wij hebben het ook gevoelsmatig. Kijk, eigenlijk is het 25 jaar gedurende haar leven. Officieel tussen de twee wereldoorlogen in speelt het zich ja. af. Maar wij doen zo van een meisje van een jaar of twintig... tot een vrouw van in de zestig ongeveer. Zo voelt het. Ja. Zo'n echt een heel uh, leven... Uh, we rekken het een beetje op de leeftijd. Ja, dat is ook het wel. Op. Interessanter, ja. het leven wat langer is. Dat is ook het mooie aan het stukje, zo'n hele leven voorgetoofd krijgt. Ja. Ja. Maar Macriepan, het bijzondere van het stuk is dat het dus inderdaad dat het een heel forse component heeft dat terwijl mensen dus met elkaar in een dialoog zijn, dat je eigenlijk je beetje omdraait naar de zaal of min of meer omdraait mm -hmm. en vertelt wat je werkelijk vindt. Dus kortom, ja. je zegt er iemand dat je hartstikke leuk vindt, terwijl je uh, ja. uh, uh, Zullen wij dat ook uh, eens gaan doen? Nou, nee. ja, <laughs> ja. Ja. Al, onze, al onze gedachten ja. uitspreken. Ja, ja. Ja. En, en dan ja. uitleggen dus aan de stad dat het echt gewoon een, een, een gemene is. En, en, nou ja, ja, ja, ja. Het, het, het punt is: dat is de vorm. En die vorm is vrij bepalend voor het stuk. Maar daar staat of valt het ook wel mee. Want ik heb dat wel eens gezien heel in het klein bij toneel. En dan kan het zo verschrikkelijk fout gaan als je dat doet. Het is heel lastig volgens mij. Ja, maar, maar in dit stuk. Het, het, is ook, het heeft ook een hilarische component, natuurlijk. Omdat je maar steeds de strijd ziet tussen wat mensen zeggen tegen elkaar. en wat ze vinden. Het personage van mij bijvoorbeeld. een intellectueel man. die eigenlijk grote plannen heeft om grote wetenschapper te worden. niet in de liefde wil vervallen. en dus maar steeds uitroept in zijn terzijde. van. nee, ik moet niet van haar houden. Ik mag niet van haar houden. want ik moet door. ik moet, ik moet me ontwikkelen tot Nobelprijswinnaar. en uiteindelijk uh, voor haar valt. Dus dat, ja. dat. Ik heb ook eens begrepen dat O'Neill eigenlijk. De, aan het stuk is begonnen... omdat hij een oordeel had over acteurs... die, uh, die vond hij niet zo heel intelligent. Dus hij heeft als die eerste waren, gedacht... Ik schrijf <laughs> er maar eens helemaal bij... Ja, die waren gewoon te stom om die, te spelen. Ja, dus ik, ik schrijf er maar eens helemaal bij... wat ik vind dat er gespeeld moet worden. En van daaruit, dat was eigenlijk zo'n mooie vorm... Is, ja. is dat stuk ontstaan. Want had je die nuances ook kunnen spelen zonder ze uit te spreken? Nou, dat is wel een interessant experiment... om eens helemaal weg te laten... alle terzijdes, ja. alle gedachten weg te laten... en te kijken wat het stuk... Uh, Denk je dat er nog het... veel over blijft? Ja, het blijft ja, een interessant maar je... leven. Ja, maar, het is, uh, een... Ja, maar het spannende is natuurlijk toch ja, die ja, dubbele absoluut. laag. Ja. Ja. Ja. Maar goed, moeten we even voor de mensen die het stuk niet kennen... even heel kort vertellen waar het ja. over gaat. Want anders dan, dan, dan praten we erover, want wij hebben het allebei gezien. Maar dan, dan, dan is de basisinfo mis dan, Ah Ja, het gaat over uh, dus een meisje, een jong meisje... dat aan het begin van het stuk um, uh, verliest haar geliefde... in de Eerste Wereldoorlog... En uh, daar bouwt eigenlijk alles op. Uh, met het verlies van haar eerste geliefde. Ook degene die zich daardoor op een voetstuk kan plaatsen. En altijd naar kan blijven verlangen als de ideale geliefde. Nou goed, daar bouwt ze haar verdere beslissingen op. Uh, en dat doet ze aan de hand van een leven wat zich ontspint door. Ze trouwt met een man waar ze eigenlijk niet echt van houdt. Maar wat ze voelt dat dat goed voor haar is. Ook om daar kinderen mee te krijgen. En dan uh, arrangeert ze voor zichzelf een minnaar. En uh, tegelijkertijd speelt er ook een huisvriend dat, dat, die omheen. Die wordt gespeeld door, de menaar, uh, gespeeld door Mark Rietman. Yeah. En de huisvriend, gespeeld door Jappe Klaas... de echtgenoot is Dries van Hegen. En die... Um ja, eigenlijk, eigenlijk manoeuvreert ze zich zo tussen die drie mannen door... en krijg je dat hele leven mee en op het eind Is ook moet ik vertellen zo hoe het afloopt. Want je wil namelijk eigenlijk ongelooflijk graag weten hoe het verder gaat, het stuk. Ja. Er zit ook een soort spanningselement in... waardoor je de hele tijd wil weten, en wat gebeurt er nu? Ieder bedrijf eindigt ook met een soort cliffhanger... Ja. als een ras-echte soap, waardoor ja. je door wil. Ja. En dat, uh, nou ja, uiteindelijk, uh, ja, inderdaad, ze krijgt dan op een gegeven moment een kind... en dat, die noemt ze ook naar haar verloren geliefde... En dan is zij bang om dat kind weer kwijt te raken. Waardoor ze zich tot, tot, tot een soort verbitterde oudere vrouw ontwikkelt. Ja. En uiteindelijk toch ook rust vindt. Maar ja, het stuk gaat ook heel erg over... over um, nou ja, wat je in het begin zei, dat ik wil gelukkig zijn. Ja. Ik wil zo graag gelukkig zijn. En op een gegeven moment accepteert ze dat om het echte geluk te krijgen... moet je accepteren dat hij niet volmaakt is. Dat er niet helemaal volledig kan zijn. Het is een, een, een heerlijk stuk om naar te kijken, in ieder geval. Uh, met name de liefdesaffaire tussen jullie. Uh, die, die karakters Nina en Ned. Dan worden al die terzijde he, echt heel invoelbaar. Maar het, het was ook haast... Een, een komedie, dat we, Het eerste deel een tragedie, daarna een comedie een, een en daarna de moraal of zo. Ja, het wisselt wel. Dat is ook wel. Nou ja, qua lengte van het stuk is wel fijn dat het, tenminste, dat vind ik ook, maar ik vind het ook leuk om te spelen. Maar uh, dat het dat het in, in, in klank uh, van tragedie naar comedie swingt en weer terug. Het was luchtig. Jullie hadden het luchtig gemaakt. Ja, maar ja, dat is ook nou ja, dat, dat, dat, een deel van die, die, die, die, die worsteling in die man... Van die ik speel over ik moet wel in die liefde en niet... dat, dat, dat heeft voor mij ook wel een, een, een comedisch element, ja. Dus dat, dat, dat zetten we wel aan. Volgens mij heeft O'Neill dat ook wel zo geschreven. Dat het, uh, niet te beladen. Of die, die, die heeft ook wel het zo geschreven dat er af en toe ook echt gelachen werd. Want... Dat denk ik wel. Ja, en dat denk heeft Johan Doesburg, rechtseurde, ja. ook echt uitgehaald. Die heeft het ook uitvergroten af en toe. Bijna uh, ook in de stileringen. En ook het feit dat het grote zaal is. Waardoor je nog groter die verschillen speelt. Tussen je terzijdes en je spelscenes. Dat is daarin wel... Daardoor is dat effect ook sterker geworden. Wel, wat mij opviel omdat je zag hoe goed dat werkte, die vorm. Dan denk je eigenlijk achteraf wat raar, Dat dat dus in een stuk uit 1928 gedaan is. En dat je dat eigenlijk, die vorm, zelden überhaupt nog mee terug hebt gezien. Nee, nooit. Nee, ja, maar dat, is, dat is toch heel ja. gek? Ja, vind ik ook. Ja. Ja. ja, je zou denken, het was ook een experiment voor hem. Maar je zou denken inderdaad, waarom hebben die zich niet meer schrijvers dragen? Waarom... Ja, ik denk omdat het heel erg lastig te spelen is. Ja. Toch? Ja, en ik denk dat, dat ja, een, een echte schrijver zal zich niet meer aan durven wagen of zo. Dat, dat, is, ja, dat, dat is dat stuk. Ja, ja. dat, vermoeden Wordt heb ik, dat er zo bij? Dan gaan mensen denken, ja, maar dit, uh, dit hebben we al eens gezien bij O'Neill. En veel beter of zo. Ik weet ja? niet. Ik denk dat mensen er vanaf blijven. Zou dat de verklaring zijn, denk je, Arjen? Ja, ik, ik weet het niet. Ik, zou het niet. ik kan me best voorstellen wat Mark zegt. Ja. We kennen natuurlijk wel de monoloog interieur. Dat wel. En dat je iets deelt met het publiek. Dat deed <tus> Shakespeare natuurlijk ook al. En de oude Grieken, daar zit het ook allemaal in. Maar dat het zo de handeling telkens stopzet gedurende de scène. Nou ja, stopzet. Ja. Ik vind het juist dat het er op zo'n hele organische manier in verweven zit. Ja, mm -hmm. ja dat is waar. Ik bedoel met stopzetten dat je eigenlijk het moment even uitrekt. Het is, het is niet meer de werkelijke tijd... Ik bedoel, wij freezen niet als de ander een terzijde heeft. Maar je, het is net alsof je even doorleeft in die seconde... dat die ander die gedachte heeft die ja. dan weer tien seconden kan duren. Ja. Die, die, die Nina heeft uh, macht he, over die mannen... Ja. Is dat niet een beetje gedateerd? Of, of laten moderne mannen zich nog steeds eh, zand in de nou, ogen? Dat laten mannen. mannen niet meer met ze doen natuurlijk nee. Volgens mij is dat juist de ontwikkeling waar, waarvoor gevochten is. Maar dan de, of ik moet ja. een ontwikkeling gemist heb. Ik hebben. gooit hem maar even maar in. Maar ik, ik ja. wil toch even voor Nina ook ja. wat bres brengen. Want nou. ik vind dat die mannen ook macht over haar hebben. Ja. Zij, uiteindelijk probeert zij juist, en dat is wel uh, ook nieuw voor die tijd... maar probeert zij het in de hand te houden en controle erover uit te oefenen... en daarom daarom arrangeert ze het. Maar zij, zij is wel degelijk ten prooi aan de liefde... die ze ook voor die minnaar voelt. Het is wel een hele grote hartstochtelijke liefde... waar ja. ze heel verdrietig over is als hij weggaat. Dus het is niet alleen maar ongelijkwaardig dat zij het allemaal beheerst. En... Nee, maar goed, en die, die, die, die, die huisvriend hè, die door Klaas uh, gespeeld wordt... Ja. daar voelt ze zich dan ook wel weer heel erg uh, prettig. Dat comfort, hè, zoals ze dan zeggen, het uh, comfort, toch? Ja, als het fysieke niet hoeft, dus, ja. uh, ja, dat, zo heeft O'Neill het ook geschreven, dat op latere leeftijd kan ze bij hem rust vinden. Omdat zij niet, uh, ja, niet, niet de fysieke component hoeft te zoeken meer ja. bij hem. Hij speelt dat ook fantastisch en hilarisch. Ja. ja. Echt. Nou, iedereen ja. speelt er gewoon heel goed, vind ik in het stuk. <laughs> ja. Ik vond Nettie Blanke, die heeft een vrij kleine rol, maar die vond ik ook echt... Uh, ja. echt, echt mm -hmm. als heel als gezet, mooi. als mijn vader. Ja. En dan twee jonge mensen nog van de toneelschool. Ja. Barbara Sloes en KG Gedane spelen ook mee. Ja. Ja. Maar dus twee, tien jaar geleden hebben jullie het dus gespeeld. Toen was het een enorm succes. Er waren ook mensen die waren daar uh, naartoe gegaan, want die hadden daar zulke geweldige herinneringen aan. En die waren, ja, ik had het destijds niet gezien, maar die zeiden ja, toen was het heel klein en intiem op zo'n vlakke vloertheater. En nu is het echt naar de grote zaal gehaald. Maakt dat voor jullie nog heel veel uit, Mark? Ja, dat is wel iets, wel iets anders, ja. ja. Ik Juist die terzijdes, die zijn natuurlijk makkelijker in een kleine zaal. Ja, misschien is dat zo. Dat je, dat je, dan, dan, dan kun je echt in de gezichten van de mensen kijken. Dan kun je met, met, met iets minimere middelen kun je spelen. Maar ja, zelf hou heel van de grote zaal... omdat een, een verhaal dan een andere allure krijgt. Maar goed, het zal, ja, voor mensen die dat toen hebben gezien... het, het, het zal een verschil maken, ja. Maar ja, ik vind het wel echt een stuk wat bij de grote zaal hoort, ja. ja. Waarom? Nou, de, de maat van het verhaal. Nou, dat zo ja. Het ja, is lang, dat, hè? En, en in een grote zaal zie je, zie je een, ja. een, een leven. Juist door, door, door, door de, door, doordat je in zo'n grote zaal zit. wordt een leven ook kleiner maar, en, en daardoor ook mythischer. Of zo. Dat, dat, dat vind ik het mooie aan, aan een grote zaalvoorstelling. En had je het meteen weer te pakken? Nee, maar we moesten ook heel kort, hè. De, toen, de tien jaar geleden... We hebben dr ja, maand ja, drie maanden gerepeteerd en nu moesten we in drieënhalve weken... dan moesten we al de zaal in, dus het was uh, he heel hard werken. Ja, maar op. ligt het dan nog ergens in je bol opgeslagen? Bij mij was dat echt helemaal verdwenen. Het was fijn dat er een, een opname was van tien jaar geleden... zodat... En, uh, en, uh, als een gek in dat script Maar uh, oh, er was, was iets waar je naar kon kijken? Ja, er was een, een, een, een opname, een registratie van gemaakt. Ja, van gemaakt. Ja, dus vandaar daaruit zijn we weer verder begonnen. Ja. En toen zaten jullie daar te kijken toen zeiden jullie... God, waar hebben we toen jong? <laughs> ja, en slecht. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja, precies. Nee, echt, maar, want dan, Ja, dan, vallen je, ja, dan ja. vallen je dingen op natuurlijk. Ja, je zit er dan even van, te, vier uur lang naar jezelf ook te kijken. En dat ga ik op die manier in ieder geval niet meer doen. Nee, inderdaad. Wat is dat dan? Nou ja, ik, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik dacht, ik ga het een beetje anders doen. Maar uiteindelijk, volgens mij, doe ik het ongeveer hetzelfde. Het <lacht> ja. Even ja, slecht. Ja, je valt toch ja. samen met jezelf. Je, ja, niet ja, aan ja. Jezelf. je kan wel denken, ik word een heel ander iemand. Ja, maar, ja, ja. Ja. Ja. Jullie je zeggen allebei dat het eigenlijk uh, zo'n geweldig stuk is. Uh, het, het, en dus daarom is het leuk om zo'n stuk te hernemen. Maar dat ja. is waarschijnlijk toch niet bij erg veel stukken zo, of wel? Nee, maar, maar ja, dit is inderdaad een geweldig stuk. En toen hebben we het ook maar heel kort gespeeld. En er was... En ja, heel veel mensen hebben, liepen toen rond van godverdomme, waarom is het alweer weg? Ja, waarom... nee. En de kans deed zich voor. En, en het is een, een voorstelling die heel erg beloond is dus met mooie prijzen, ja. etcetera. Dus we dachten, we wagen het er nog eens op. Nou, en terecht? Dankjewel. Oké, okay. dank jullie voor de komst naar de studio. Acteurs Ariane Sluiter en Mark Rietman van het Nationale Toneel. Het ging dus over Strange Interlude, een stuk van Eugene O'Neill. Ging in première in Den Haag en nu op tournee uh, door het land. Uh, u kunt dat even rustig bekijken via onze website newshow.nl. Daar kunt u zien waar het stuk te zien is en wanneer. Dank jullie. Vandaag begint dus officieel, maar gisteravond eigenlijk ook al een beetje de. 81ste boekenweek met als thema gouden tijden zwarte bladzijden... verwijzend naar het verleden van Nederland. En juist in deze promotieweek voor het lezen... blijkt uit onderzoek van Market Response... dat het grootste deel van Nederland helemaal geen boek gaat kopen... tijdens die boekenweek. In een sector waarbij noodgedwongen fusies... eerder regel dan uitzonderingen zijn... en waar praten we dan over met de uh, marktleider op het gebied van boeken. En wie zou dat zijn? De winkelketen Bruna. Over boeken is dus bij ons aangeschopen. Peter Brouwer... algemeen directeur van die Bruna. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, dat zal mensen wel verbazen. Dat uiteindelijk ze denken, ik kom voor staatsloten en een, een pak sigaretten. Maar nee, u verkoopt de meeste boeken in Nederland. Wij verkopen de meeste boeken in Nederland. Is de, ja. is de reden daarvoor dat u zoveel zaken heeft... en dat daarmee de verklaring denk, er ook is? Ik denk het aantal zaken wat we hebben, 380 in Nederland. En ik denk ook heel belangrijk. We hadden het toen straks even met elkaar over de hele grote mate van toegankelijkheid. Uh, bij ons komt inderdaad de koper van de literaire werkjes die hier liggen... maar ook de gijpkoper. Maar laten we zeggen, die koper van de literaire werkjes... Die, die vindt dit literaire werkje niet bij u in de winkel. Nou, een deel wel, absoluut. Nou... Het is natuurlijk, wij maken een keus. En dat is denk ik uh, ook het verschil tussen de grote boekhandels in Nederland... en datgene wat wij doen. Bij ons vind je echt een hele sterke voorselectie. Hm. Maar tegelijkertijd kunnen wij uh, door middel van onze online kanalen kunnen we alles aanbieden wat er beschikbaar is. Ja, ja. Dus we maken een hele sterke selectie. Dus je ziet bij ons bijvoorbeeld op de stations... Je doet alleen de bestsellers, toch? Uh, wij hebben ongeveer een duizend titels op de plank. Oh ja, maar goed, de, de bestverkopende boeken. Ja, ja, maar die bestverkopende, daar kunnen ook literaire boeken tussen zitten. Oh zeker. Ja, dus dan zit hij ertussen. Dus bij ons komt eigenlijk jong, oud, we hebben eigenlijk een heel breuk publiek. Waardoor mensen zeggen, ja, die Brunner die vreet gewoon de rest op... Ja, wij vreten denk ik niet de rest rest. Wij zorgen A, dat er een breed publiek aan het lezen is. Ik denk dat dat ook een functie is, absoluut, van een winkel. En ik denk juist, als je kijkt naar menig boekhandel... daar stapt 80, 90 procent van Nederland niet naar binnen. Waarom niet? Ik denk dat het toch een drempel heeft. Omdat hij geen staatsloten sigaretten kan krijgen? Nee, ik denk dat het toch een bepaalde stroom is... om bij een boekhandel naar binnen te lopen. Meent u lopen. dat? Ja, absoluut. Ja. Ja? Wij proberen heel laagdrempelig te zijn. En juist voor iedereen en feiten uh, toegankelijk te zijn. En inderdaad, dat klopt. Dat kan voor iemand die een uh, staatslot koopt, die een wenskaart koopt... een tijdschrift, maar ook een boek. Hm, ja. En dat maakt denk ik toch dat je ook de koper van een grijpboek... maar ook een koper van een van deze boeken... toch bij ons binnenkomt. Uh, maar ja, dat is iets wat wij ons gewoon helemaal niet kunnen voorstellen. Dat je enige schroom zou voelen om het boek boek... te nee, maar dat kan me voorstellen als gaan luisterend gaan. om me heen. Ja, het is absoluut zo. Ja, hoezo? Ja. Wat, wat zeggen mensen dan? Je zegt luisterend nou, om me heen. Je ziet natuurlijk A, uh, het brede publiek... Nou, dat blijkt ook uit het onderzoek wat hij voor zich ja. heeft liggen. Die realiseert zich niet dat het Boekenweek is. Nou, dat is al een breed publiek. Is dat publiek. zo? Nou, dat dat gaat, mensen. Dat gaat toch een heel breed publiek. Gaat dat voorbij, mm. in feite? Ook een heel groot publiek wel. En dan moeten we, denk ik, ook absoluut koesteren. Want de Boekenweek is toch naast Sinterklaas en Kerst. een van de belangrijkste weken van het jaar. <lacht> dus uh, laat ik absoluut vooropstellen dat ik uh, heel blij ben met een Boekenweek. En laten we kijken naar een Platenweek. Nou, wie kent hem nog hier aan deze tafel? Heeft die, die al jaren weg, Ach, is het in, zo, in feite. Hè? En wij kennen gelukkig nog een boekenweek. Dus laten we dat fenomeen heel erg koesteren. En boekenweek zie je ook terug. Zowel bij ons, als bij Atheneum, als bij Schaltema. Mm -hmm. En dat is ik ervan. Ja, maar worden er bij u meer boeken verkocht tijdens de boekenweek? Absoluut. Ja, Peter zei Vols... net, van niet. Nee. Ja, ah, ja, volgens het onderzoek is dat niet zo. Oh nee, nee. Gaan er in ieder geval minder mensen... 20% in uh... Oh ja, market response. Ja, ja, ja, ja, ja. Het grootste deel van Nederland ja. gaat geen boek kopen. Maar ja, dat was misschien wel tijd al zo. Maar het grootste deel, maar die 20% die het wel doet... is een heel aanzienlijk deel van de ja, Nederlandse ja. bevolking. Ja het is ja. natuurlijk wel... Uh, uh, u zegt, ja, je, staatsloten, pak je sigaretten. Uh, het, het is branchevervraging, hè? Ja, maar het is maar net branchevervraging. Bij Albert, Albert Heijn kan je gewoon ook al boeken kopen voor bij, ja. de, bij de HEMA. Maar kijk, dat is natuurlijk de kunst. Is dat ik denk dat goed, wij aan he? deze goed. tafel niet bepalen wat branchevervraging is. Ik denk, die consument bepaalt waar hij wat wil kopen. En dat is denk ik uh, ook onze taak om te kijken van... op welk moment we, bieden we welk product aan een consument aan. Dus vandaar ook... Dat wij bijvoorbeeld ook online tegenwoordig heel sterk aanwezig willen zijn. Omdat die consument winkelt niet meer van 9 tot 6. Nee, die consument winkelt 24 uur per dag. En wil ook s'nachts om 2 uur, toen jij thuis kwam. Zul jij nog een uh, boek kunnen kopen? Zal ik boeken te bestellen, ja. ja. ja. <laughs> nee, maar wat ik een beetje begrijp uit uw verhaal... is dat uh, mensen vinden het kennelijk prettig om bij ons binnen te komen... omdat Absoluut. wij die voorselectie hebben gemaakt. Ja, en niet en iedereen ook. Nee, nee, nee, goed. En dat betekent dus dat ze gewoon in een grote boekenzaak... de weg niet kwijtraken. Uh, tenminste, nee, bij ons dan. Dat geldt, dat geldt voor een deel van het publiek. De consument die kiest bij ons. Die vindt het bijzonder prettig als die vanavond naar een verjaardag toe moet... Ja. en die heeft een globaal beeld van degene die je een boek wil geven... Ja. dat die bij ons in de winkel kan geholpen worden met een voorselectie. Ja. Maar iemand die echt literair onderlegd is... die stopt bij schat of waarnemende binnen. Ja. Prima. Zo elke winkel zijn functie. Wat is het criterium voor die voorselectie? Is dat zuiver commerciële uh, ja. cijfers eigenlijk? Nou, commerciële cijfers. Nou, tegelijkertijd, onze mensen hebben een zeer nauw contact... met alle uitgevers in feite. Dus... In die dialoog ontstaat op een gegeven moment die selectie van die duizend titels. Uh -huh. En ja, dat is ook altijd. Niemand weet van tevoren. Ik denk nee. als ik hier een jaar geleden vijftig tinten had geroepen, nee. had iedereen gedacht: ik ken het niet. Nee. En uiteindelijk zijn er honderdduizenden verkocht. Ja, ongelooflijk. Nog even los van die verkoop en we zitten eigenlijk al bij het individuele boek. Uh, wanneer zegt u is een boek geschikt voor de verkoop? Is dat als de auteur het boek af heeft, of moet je zeggen we wachten tot Sinterklaas voor de deur staat? Uh, um. Eh, wanneer worden die boeken los, losgelaten? Gelukkig, dat heb ik ook recentelijk in een ander interview gezegd. Gelukkig zien wij steeds meer de stap dat ten aanzien van een boek wordt nagedacht. Wanneer is die markt klaar om een boek te, te ontvangen in feite? De markt uh, klaar? De markt. Legt u dat eens? Nou, de dus consument. Uit. Je ziet natuurlijk dat er in het verleden ook best gebeuren dat in een uh, redelijk uh, lage periode van boekverkoop een hele bende boeken werden Nou, Als je daarover gaat nadenken, kun je dat veel beter doen. In een boekenweek, Vaderdag, Moederdag, Sinterklaas. Maar dat gebeurt Kerst. toch al? Nou, nee. nog in geringe mate. Harry, ik zie maar de de je zit het bijna toenemen. uit je komen, het, neemt het, toe, niks, het neemt toe, gelukkig. Het neemt toe. Maar zou, zou dat dan uh, moeten moet betekenen dat je dus met uitgeverijen daarover uh, in conclaaf gaat? Ja, nou, en dat gebeurt ook. En dat gebeurt steeds meer. Gelukkig dat we steeds meer afstemmen wat is het beste moment om een boek te lanceren. Gewoon in die ja. miserige maand uh, februari, waar het vriest derde. dat lijkt me typisch een vijftig uh, een, nou, tinten grijze uh, maand. Ja, had Hè? gekund. Vervelend te barsten. Nee, maar er is gekozen voor juni verleden jaar, dus dat zegt genoeg <s Vinegaans> Ja, En het maakt dus geen bal uit, want het verkoopt dus kennelijk toch wel. Nee, maar Ik... juni is een hele goede boekenmaand, dus, ja. er is bewust nagedacht over mijn Spires dus ter... om het in juni te doen. Ja, dus strandboeken. Ja. Absoluut. Ja, maar je kan toch niet, juni is een goede boek, maar, maar je kan onmogelijk alle boeken dan maar in juni uit gaan geven. Nee, dat kan het niet. Dus maar als ik het ook even projecteer op Bruna, ja. waar we hier die selectie maken... vinden wij het bijzonder prettig om er niet af te kijken van... als je die selectie maakt, breng dan wel het juiste boek op het juiste moment. Maar met heb je daar ook over met die uitgevers? Ja, ja absoluut. Kijk, wij zijn een partij die, Nou, kijk, wij zijn natuurlijk een partij die het verschil best kan maken... Ja, ten aanzien natuurlijk. van een aantal titels. Nou, dat is toch wel dus helder? Dus er wordt absoluut... Met ons afgestemd, wanneer gaan we wat doen. Omdat wij vaak ook weten of de meerdere uitgevers tegelijkertijd met een boek komen. Dus u zit gewoon met al die uitgevers om de tafel ja. om het daarover ja. te hebben. Doet ja. de ACO ja. dat ook? Want u bent ook bij de Jawel. ACO, u bent ook directeur geweest van de ja. ACO. Hè? Nee, alle grote marktpartijen in Nederland doen dat. Alleen als dat een uitgever wel eens misschien als eerste naar Bunga toestapt, dat mag voor de hand liggen. U, u bent bij de ACO geweest. Wat doen zij minder goed? Nee hoor, ik denk ook een hele goede collega. <laughs> Absoluut. Maar ja, maar u, u Alleen waardeloze arbeidsvoorwaarden, nee. zodat ik nu bij Bruna werk. <laughs> nee hoor, nee, maar laat ik duidelijk zijn. ACO, die ziet u heel veel terug op Schiphol, op stations. Zo hebben we allebei onze functies. Maar die doen het minder goed dan de Bruna, ja. toch? Begrijp ik? Natuurlijk, ja, als je die vraagt aan de directeur van Bruna... moet ik natuurlijk ja op zeggen. Maar een gewaardeerd collega. Bent u jaloers op de ACO-literatuurprijs? Absoluut. Ja. Nou, ik zou, zou zeggen, wat let hebben. u? Wat let u? Ja, zo werkt het niet. Er is de, Bruna, bepaalt, de Bruna Boektrofee, uh, hoe vindt u dat klinken? De stichting Literatuurprijs bepaalt waar die onder wordt gebracht. En die hebben een uitstekende relatie met ACO. Maar mocht die eens vrijkomen, dan uh, ben ik wat de kan eerste er die de van er niet van op bij? De Bruna Boektrofee? Ik geef u gratis een geweldige titel. Ja. Bruna Boekenbeuker? Dat lijkt me meer nee. bij het ik uh, best passen. <laughs> nee. Nou, ik kijk naar de NS-Publiekprijs. Uh, NS-Bruna Publieksprijs dat zou ik best willen hebben. Ja. ja. Goed, hartelijk dank. Uh, we gaan dan. de boekenweek vrolijk in, hè? Absoluut. Kapt uh, ik... u zelf nog wel eens een boek? Ja hoor. Wat is het laatste? Grijp. Ja. <laughs> ja, sorry. Dat is het goede antwoord. Hartelijk ja. dank. Vind ik vind nou het toch jammer dat het niet de sonnetten van Shakespeare blijken te zijn. Ja. Maar die, die heeft hij niet in zijn kast liggen. Hij nou, kan toch ook naar een andere boekhandel? Nee, nee. Nou, okay. online is alles te bestellen. Ook ja, bij nee. <laughs> Luister eens, meneer Brouwer, dan moeten we nou eens vanaf. Als iedereen die boeken online gaat bestellen, dan is er straks geen ene boekhandel meer over. Ja? Oh, daar ben ik het helemaal mee eens. Okay, we moeten heel nou, zuinig zijn op de boekhandels. Goed, Nou, ja. dan gaan we dus niet meer online bestellen. Hebben we dat afgesproken? Graag. Goed, <laughs> dankjewel. Meer informatie hierover op nieuwshow.nl. Arie, of ja. gaan we platen draaien? Nee, hè? Of ah. uh, meteen maar naar de literaire werkjes? Oh, eerst een pleint? Nee, we <laughs> krijgen toch een plaat te horen. Quel buio che li attraversa, hai tutta l'aria di chi da un po' di tempo non mai ha dato la sua anima per dispersa, non succide si un dolore, anestetizzando il cuore, c'è una cosa che invece puoi fare, se vuoi, se vuoi, se vuoi. It said, La mee van Eros Ramazotti. Nou, Arie, nou ben jij aan de beurt. Ja, goeie, goeiemorgen. Um, ik klinkt het klinkt drie... streng, hè? Ja, okay. maar dat is ook wel fijn. Ik met streng? Ja. Nou, dat is ook wel eens nodig hier. Oh, ook okay. okay. Ja, nou ja, niet, ja nee, goed. Uh, Adriaan van Dis was van de week weer eens op TV. Ja. En het is eenmalig, is er gezegd. Al hoorde ik bij geruchten dat er plannen zijn. Iedereen om heeft ervan genoten die het gezien doen. heeft. Ja, het is slow television, hè, langzame televisie. Ja. Uh, ja, er wordt tijd genomen voor een gesprek. Hij had drie gasten in de maand. Maar uur. ik sprak zelfs jongen, gewoon 18, 19 jaar, die het echt geweldig vond. Tot mijn stomme verbazing. Ja, ja, nou ja, het was ook heel goed. En uh, wat weer opviel, was dat hij goede gasten heeft. Er wordt gewoon geld betaald om mensen uit het buitenland te laten komen. Goede schrijvers, die zie je eigenlijk niet meer zo vaak. Vroeger had hij al Ian McEwan, Martin Amis, Salman Rusty, die hebben er allemaal gezeten... Uh, nou ja, die zie je eigenlijk niet meer op de Nederlandse tv. Hm. En, uh, nu had hij uh, een uh, Brits-Amerikaanse jurist... en hij had Maarten Biesheuvel. Dat was een beetje Heimwee tv zullen we maar zeggen. Hebben jullie heb het gezien? Of, nee. Nee. Hij ging psalm zingen, hè? Ja, psalm zingen. Dat heeft hij laatst ook verhoud. gedaan bij ja. de tentoonstelling... Opening van Jan Siebelink. Ja, ja. Nou ja, uh, uh, dat is een soort mengeling van ontroering en gêne. Ja, Nee, dat is heel goed uitgedrukt. Want ik zat ernaar te kijken. Ik dacht, dan heb je die oude bies. En, uh, en tegelijkertijd dacht ik inderdaad... hadden we hem dit nog wel aan moeten doen, maar... Het ging, bleef allemaal binnen zekere grenzen. Dus, uh, nou, de eerste gast die is in Nederland uh, niet bekend, maar misschien door dit programma wordt, wordt ze dat wel. Uh, dat was een, uh, een Duitse uh, schrijfster Judith Schalansky. Ik zeg het was niet zo mooi Duits als ah, Adriaan. Ja. En uh, de lessen van mevrouw Lowmark heet dat boek. En dan zie je ook wel weer de, de, de voor- en de nadelen van zo'n gesprek bij van dus Het was een heel leuk geanimeerd gesprek, maar het boek zelf kwam toch niet echt aan de orde. Je had niet echt helemaal de indruk... Uh, van wat voor boek het was. Dus ik dacht, dat pik ik op. En dan uh, ga ik hier even zeggen waar dit boek over gaat. Het kwam een beetje aan de orde. Maar, uh, de hoofdpersoon is uh, Inge Lomark. Dat is een biologielerares. En dat is, dat is een van de eigenaardigheden van dit boek. Er zitten plaatjes in. Daar werd bij van. Die is wel weer aandacht aan besteed. Die tekent ze ook zelf. Van allerlei uh, dieren en biologische verschijnselen. Uh, er staan ook... Op de pagina's, op de bladspiegel, telkens rechtsbovenin staat bijvoorbeeld bladgroenkorrels, uh, modelorganismen. Nou ja, een soort biologieboek, zo wordt het uh, gepresenteerd. Terwijl het is het in en in treurige verhaal van deze biologielerares, uh, Inge Lomark. En die beschouwt de hele wereld om zich heen ook als één groot biologisch experiment. Ik moet erbij vertellen dat het speelt vlak na de val van de muur. Dus uh, Oost-Duitsland is net weg. En zij zit net in het verkeerde gedeelte van Duitsland, zou je kunnen zeggen, in de voormalige DDR. En er moet een knop om in het hoofd. En dat lukt niet bij alle leraren op die school even goed. Die school heet ook het Darwin College, om het, uh, om het in stijl te houden. Ik zal één klein stukje voorlezen, want dan weet je wat er in dat boek gebeurt. En dan zie je meteen wat er goed aan is en wat er slecht aan is. Hoop ik en denk ik. Uh, Inge Lomark ging voor het raam staan. In de milde ochtendzon. Heerlijk was dat. De bomen waren al begonnen te verkleuren. Het afgebroken chlorofiel maakte plaats voor de stralende bladpigmenten. Carotenoïde en Xanthofiel, De langstelige, door mineermotten opgevete bladeren van de kastanje... hadden gele randen. Vreemd dat de bomen zoveel werk maakten van bladeren... die ze binnenkort toch zouden laten vallen. Precies zoals zij als lerares. Elk jaar hetzelfde spelletje. Al meer dan dertig jaar, telkens weer van vooraf aan. Nou, dit gebeurt er constant in het boek. Dus hij kijkt naar buiten, ze ziet biologische verschijnselen. Ze trekt betreft, parallel uh, en dan gaan ja, we ja. weer. En dat is op zichzelf goed gedaan. Dat is een soort 19e-eeuwse vrije indirecte reden, om het dus ingewild te zeggen, ja. die hier wordt toegepast. Alleen ar, de metaforiek is heel erg eenduidig. Die blijft in die biologische sfeer hangen. En na 200 bladzijden denk je. En weet je het wel. Ja, het is een beetje. Nou, Bovendien, drie kwart van het begrippen, zeg je natuurlijk niks. Toch? Nou, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Want dat pik je wel op. En dat oh. dat, hè, het is alsof je in de les bij haar zit bij de biologieles. Okay. Biologie uh, er zou wat meer lucht in het boek kunnen als ook eens wat anders opmerkt. Ik snap wel waarom deze auteur dat doet, want ze wil erin laten zien dat deze vrouw helemaal vast zit. In het biologie-leren bestaan en nergens uh, anders over heeft. En dan komt er een klein drama, komt er dan onderdoor. Een, een dochter die ze niet meer ziet. Een meisje op de klas op wie ze misschien een beetje verliefd wordt. Of zo. Dat is een beetje een meisje dat gepest wordt in de klas. En dan blijkt haar dochter zelf vroeger gepest te zijn. En toen heeft ze ook niet ingegrepen. Dus er zitten wel allerlei drama onderdoor. En dat wil ze wegstoppen. Door te zeggen: het leven is nu helemaal één grote Darwinistische strijd. En dat werkt ook. Van Dissen noemde dat ontroerend. En daar had hij gelijk in. <laughs> dat werkte ook, maar op. Taalgebied, zelfs op stijlgebied, valt er dan wat minder te beleven. Dan is het wel een boodschap die je die, die, door de keel wordt geduwd. Dus ik heb het boek met, met plezier gelezen. Maar ook, ik dacht, het kan ook wel wat minder, al die biologische beter voor. Dat was eigenlijk mijn eindoordeel. Dan uh, kom ik bij. Uh, nou, ik heb een, een dun boekje bij me. Niet omdat het boekenwerk is, maar omdat ik dacht... bij de boekenbouw loopt het helemaal uit de hand. en Dan heb ik wat minder te lezen. Maar, het uh, zal dat, wel helpen. <laughs> nou, ja, maar die boek had je toch voor die tijd wel gelezen te komen, ja. En Dit is wel een heel bijzonder boek dat ik bij me heb. Het is uh, een bladzijde over 100. En het is uh, geschreven door Es Yizar. Uh, dat is een uh, pseudoniem. Uh, es Yizar was een uh, Israëlische militair. Uh, die woonde al in uh, Israël. Voordat Israël Israël was in de jaren 20 van de 20 e eeuw. Uh, met zijn vader. Uh, uh, Toen kwamen de eerste zionisten. Nou, ja, na de Tweede Wereldoorlog werd Israël uh, een vluchtplaats voor veel joden. Hè. Uh, en in 1948 kwam die, uh, kwam die oorlog. Uh, ja, ik, ik, je kunt die oorlog nauwelijks benoemen zonder meteen politiek uh, partij te kiezen. Hè. Als ik zeg vrijheidsstrijd, dan beledig ik alle Palestijnen. Als ik zeg onderdrukkingstrijd, dan beledig ik alle Israëliërs. Maar goed, uh, dat moet iedereen zelf maar even, even weten. Wat bijzonder aan dit boek is, is dat de literaire waarde ervan totaal niet. Uh, totaal niet omstreden is. Iedereen vindt het prachtig geschreven. Uh, en daar staat tegenover... dat dit voor een Israëlische schrijver... een heel bijzonder boek is. Omdat die militair die duikt in die oorlog... Ze moeten een dorpje leegmaken van Arabieren, Palestijnen, arme oude bejaarden, kinderen. En niet echt dat je denkt: hier komt het gevaar, hier is het gevaar van de duchten. Dat is gebeurd in 1948. Israël heeft zijn gebied uh, afgebakend, heeft die dorpen daar leeggejaagd, uh, die mensen opgejaagd, uh, in, hun eigen in hun eigen gebied gezet, uh, zoals ze dat noemden. En dat allemaal beschreven door de ogen van een Israëlische militair. En dat maakt dit boek echt heel bijzonder. In Israël is er ook wel gezegd dat dit op elke uh, school voorgeschreven zou moeten worden. Uh, dit is een beetje de Israëlische erfzonde, wat daar toen, toen gebeurd is. Dat gebeurt niet, zo gevoelig ligt dit boek. Terwijl het is echt een ideaal middelbare schoolboekje, alleen door de, door de lengte. En het werkt heel goed, wat hij doet, die, deze schrijver. Dat hij het, heel, het zijn eerst gewoon jongens op patrouille. En ze genieten daar van die natuur. En ze zijn in dat nieuwe land, Israël. En wat ziet het er mooi uit. En dit is ons Bijbelse land. En dat wordt echt heel zin, hè, met, met geuren en kleuren en prachtig beschreven. Totdat ze tot actie overgaan. En de ene helft van de jongens die gaan als het ware op jacht. Om het maar eens uh, onbeleefd uh, uit te drukken. Die krijgen er echt zin in. Hè, een beetje Arabieren doodschieten en zo. En aardappieren pesten. En deze jongen die heeft de twijfels. En die bespreekt hij ook met zijn, uh, met zijn uh, commandant. Dat, uh, dat gebeurt bijna zo aan het einde, einde van het boekje. En dan staat er uh, na lang wikken en wegen... Verzamelde ik moed en zei tegen Moosje... maar uh, moeten ze echt verdreven worden? Wat kunnen die nog uitrichten? Wie doen ze kwaad? De jongeren zijn tenslotte toch al... Uh, wat heeft het voor zin? Tja, zei Moosje mevriendelijk... zo staat het in de operationele orde. Maar het is niet in orde, beweerde ik. En ik wist niet welke van alle argumenten en vertogen... die door mijn hoofd spookten... ik hem nog als doorslaggevend bewijs moest voorleggen... en daarom herhaalde ik... het is echt niet in orde. Nou, echt dus in discussie met die commandant met gevolgen. Het is echt een aangrijpend boekje... En het begint gezellig, zeg maar, met dat land. Prachtig. Dat uh, oud-testamentisch beschreven. Uh, niet oud-testamentisch in de zin van het gelddadige, maar van de, van de schoonheid van het land. En op een gegeven moment verandert je standpunt. Van de jongen ook. En, nou ja, we komen er nooit uit in het Midden-Oosten, hoor. Dat ga ik ook niet oplossen. Maar zo, hier zie je wat literatuur kan op uh, politiek gebied. Dan heb ik uh, tot slot uh, Wouter Godijn bij me. Ik denk dat hij niet zo heel bekend is bij de luisteraars. Ken jij hem, Jan? Al? Uh, ja. Van naam. Van naam. Ja, ik ook van naam. Maar nooit iets van hem gelezen. Dichter, maar dat is dus fout, begrijp ik? Nee, dat is helemaal niet fout. Oh. Dan daar gaan we nu verandering in de aanbrengen. Oh, we gaan hem als je nou, als je, Ja precies, als je, ja, we gaan hem nu bekendmaken. En dat wil hij zelf ook, want hij heeft een roman geschreven. En die roman heet Hoe ik een beroemde Nederlander werd. Dus wat wij nu doen is helemaal in de geest... Peter Brouwer zit al een bestelformulier. in tevullen. Ja, ja. ja. Stuur hem naar Bruna. Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat wordt bij Bruna, ik wil het niet meteen dan weer ontmoedigen... en de sfeer verpesten en zo. maar het wordt ook een beetje een probleempje. want het, het is heel goed geschreven en heel toegankelijk... maar het is ook een beetje een experimentele roman. Okay. Uh, in die zin dat het begint heel rustig. De de eerste drie hoofdstukken gaat... nou, rustig is niet helemaal het goede woord... maar als een traditionele roman nou, is een klein jongetje... dat speelt, dat vist, uh, uh, rent achter zijn vriendjes aan... en op een gegeven moment ziet hij zijn moeder aan de overkant... hij rent op haar af, hij valt, hij beseert zijn knie... zijn moeder komt op hem af en dan gebeurt er dit. Eerst ziet hij alleen mama, dan ook een auto. Die niet rijdt, dat is eigenaardig. De daaropvolgende volgende dagen spoelt hij de film telkens terug... komt steeds tot dezelfde conclusie, de auto rijdt niet. In plaats daarvan springt hij op haar af. Schiet op haar af, zou je ook kunnen zeggen. Alsof hij haar op wil eten. Nou, die moeder wordt aangereden door die auto. Het is een dodelijk ongeluk. En zo gaat het een paar hoofdstukken lang door. Dus je, denk, je denkt even, dit wordt een verhaal over een jongetje. Dat zijn moeder verliest bij een ernstig auto-ongeluk. Uh, nou, dan moet hij dan mee leren omgaan. Of hij moet dat een plaatsje geven. Of hoe noem je dat uh, tegenwoordig. Mag niet hoor. Nee, dat mag allemaal niet, nee. maar dat, zo, zo, dat dreigt even die kant op te gaan. Omdat het een beetje zo okay. psychotherapeutisch... Uh, nou, dat, dat gebeurt uh, drie hoofdstukken lang. En dan komt er opeens een hoofdstuk, een kijkje in de keuken. En dan gaat de schrijver uitleggen... wat hij eigenlijk in de drie voorgaande hoofdstukken heeft gedaan. En dat hij hier totaal niet bij verder kan. Dat hij het veel te zoetelijk en te melodramatisch vindt. En dat hij wel ziet dat die jongen op opgroeit op de middelbare school. En dat hij dan later een leven krijgt. En dat hij er wel een complex aan over zal overhouden. Kan hij allemaal uitdenken. Maar het enige beeld dat hij voor zich ziet... is een volwassen man ergens op de Noordpool of zo... tussen het ijs lopend en zich vastklampend op een gletsjer. En dat kan hij niet combineren met dat beeld van dat jongetje en die, en die moeder. Dus dan is het boek één keer al van, van toon veranderd en ja. van, van opzet. Nou, daar komt hij dus niet helemaal uit. En dan zegt hij, nou, ter ontspanning ga ik dan iets anders doen. En dan komt er opeens een pamflet aantekeningen over het hedendaagse fascisme. Een van de indrukwekkendste prestaties schrijft hij dan van het hedendaagse fascisme... dat het de stilzwijgende afspraak met de media heeft weten af te dwingen... dat het geen fascisme mag worden genoemd. Er was wel een moord voor nodig. Dankzij de moord op Pim Fortuin heeft het fascisme zich eindelijk... van zijn brandmerk kunnen ontdoen. Nou, hier komen we opeens in een zwaar politieke pamflet uh, terecht. Ik weet het niet, hoor. Je weet niet of dat werkt? Ja. Of, uh... Nee, maar ja. Nou, het maakt het heel, heel levendig, deze manier van vertellen. Okay. Want eerst, voor de, voor de intelligente lezers zoals wij zijn... hebben we net besloten... Hè? Uh, denk, je, denk je eerst overhalen over een jongetje met zijn moeder. Dat hebben we wel vaker gezien. Dan zo'n verhaal over een schrijver die eruit komt, dat hebben we ook wel vaker gezien. En zo'n pamphlet tegen het fascisme, dat hebben we misschien ook wel vaker gezien. Maar alles tezamen werkt het heel erg, heel erg goed. En dan, okay. hoe, hoe ik een beroemde Nederlander werd, dat is dan de vraag. Komt hij op een briljant idee, en daar wordt het boek ook echt komisch. Uh, hij besluit een soort uh, literaire thriller te schrijven... over een aanslag op een personage dat gemodelleerd is op Wilders. En op een gegeven moment belt Wilders in levende Lijven bij hem aan. Hij heeft een andere naam in het boek. Dan is hij toevallig net met een keukenmes in de weer... Nou, wat er dan gebeurt, zorgt ervoor dat onze held een uh, beroemde Nederlander werd. Nou ja, als je, als je, het is uh, heel toegankelijk geschreven. Okay. Dus elk verhaal begint weer opnieuw. En je kan het heel goed volgen. En aan het eind zit je toch met, uh, uh, met bewondering... voor deze verbluffend knappe prestatie. Okay. Over naar de volgende auteur, Die zit hier zelf. Lang. Ja. Die <laughs> Dankjewel. Informatie is allemaal te vinden op teletekst pagina 260. Als u nog even na wil lezen welke boeken Arie besproken heeft. En natuurlijk ook bij ons op de website www.nieuwshop.nl. Ja, ja we hebben hier ook een, een schrijver, Jamel uh, Wariashi. Ligt je al bij de Bruna? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Dat uh, kan ik beter aan jou vragen. Dan ja? Ik moet ook ja. schuldig blijven met het antwoord. Ja, nou, wie weet. Kas kijken. Maar man. goed, je hebt in ieder geval een nieuwe roman geschreven. Vertedering, daarin volgen we een jonge man... die steeds weer zijn liefdesrelaties ziet mislukken. Hij doet er alles aan om te ontrafelen hoe dat komt. De gedachte, als ik nou mijn leven maar beter dan... Puntje, puntje, drijft hem voort. Maar niet noodzakelijkerwijze in de door hem gewenste richting. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een beetje bijgekomen ook van de Boekenbal? Amper. Amper. Nou, we gaan ons best doen. Ja, is zo'n bal wel besteed aan jou? Ik uh, heb er wel plezier gehad, ja. ja. ja. Nog gedanst? Flink. Flink gedanst. Ja, meer dan uh, in de voorgaande jaren. <laughs> oh, nou ja, Ik begreep ook dat, omdat het nu op vrijdag was... dat mensen wat langer bleven dan uh, dat op, is ook op, door ja. de weekse dag. Ik ben ja. juist eerder weggegaan, maar dat is... Uh, <laughs> ja, <laughs> dat omdat je hier fris en fruitig ja, wilde precies. verschijnen... dat waarderen wij ja, zeer. Daar. Goed, dan nu naar het boek. Een gefecheesde filosofiestudent is de hoofdpersoon van je boek. Hij werkt in de postkamer van een uitgeverij... ergens op een bedrijventerrein in Amsterdam. Ja, ik zie allerlei verbanden hier. Maar goed, hij heeft geen naam. Nee. Waarom niet? Uh, ja, het heeft iets te maken met wat er in het boek gebeurt. Hij, is, uh, hij onderneemt een soort zoektocht uh, naar... Uh, hij, hij heeft last van agressieve aanvallen um, in zijn relaties okay. met vrouwen. En um, op een gegeven moment knalt er een relatie dusdanig uh, kapot... dat hij... Um, hij toch eens op zoek te gaan naar de oorzaak daarvan, van die agressie. Ja. En... Hij heeft een relatie gehad met Elsa, dat is zijn grote liefde. Tenminste, mm -hmm. zo ziet hij dat zelf. Die heeft een keer bijna gewurgd, daarna Celine, of hetzelfde raken in een pak. En dan wil hij aan, aan zichzelf gaan werken. Hij denkt, waarom gaat dat toch steeds zo godsgruwelijk mis? Ja. Ik begreep dat jij ook werkzaam bent geweest als psychotherapeut, psycholoog. Ja. En heb je daar veel uh, van kunnen gebruiken voor je... De de behandeling, tussen haakjes. Nou de, ja, het is een, de, een beetje een om, omgekeerde behandeling. Uh, als je een roman schrijft... Die, hey, als je een, iemand behandelt als psycholoog... dan hoop je dat hij er beter uitkomt... dan hij uh, dan zich aanmeldt voor de, voor de therapie. Ja. Maar dat is bij deze persoon geloof ik niet het uh, geval. Um, nou ja, er zijn, er zijn wel overeenkomsten. Je probeert je te verdiepen in het hoofd van één iemand... en te bekijken wat iemands motieven zijn... en uh, hoe je... Uh, je verdiept je in het gedrag en de gedachten. Dat is de overeenkomst dan ongeveer. Nou ja, en wat agressie ja. natuurlijk zegt over je gevoelswereld, ja. toch? Ja, zeker. Daar gaat het toch over? Daar gaat het over, ja. ja maar ook wel vooral waar, die, waar dat dan vandaan zou kunnen komen. Er um, is natuurlijk een hele reeks aan mogelijke verklaringen. Je kunt, hij gaat op zoek naar... Uh, hij leest over neurologische verklaringen, uh, genetische uh, verklaringen. Ja. Dat leidt hem niet echt ergens naartoe, want je komt in die wetenschappelijke literatuur natuurlijk voornamelijk uh, informatie tegenover gemiddelden. Ja. Hoe het individu daar dan zich toe verhoudt, dat is een beetje lastig. Gaat hij te werk volgens de regels van de cognitieve gedragstherapie? Um, nou, op den duur als ik denk, meent hij een soort uh, oplossing te hebben gevonden. Dat komt enigszins in de buurt van, uh, van de... de gaat, gaat een beetje daar soort oefeningen doen om, uh, om er vanaf te komen. Um, maar ik zou dit toch niet aanraden, wat er in het boek staat. Nee, maar uh, nee, het... ben je zelf eigenlijk ooit gestopt met, daarmee? Je, bent nu, je hebt je heel volledig op het schrijverschap gestort. Mm -hmm. Was het je niet meer uh, genoeg? Of? Nou, het viel niet meer te combineren eigenlijk. Want het, wat ik net al zei, er zijn wat over, aardig wat overeenkomsten. En het uh, tussen therapie geven en uh, schrijven. Het tapt een beetje uit hetzelfde vaatje van mentale energie, geloof ik. En het... zet, zet dat nog eens iets duidelijker neer. Wat is hetzelfde dan? Um, wat je. Nou, het is voornamelijk wat ik zei over dat je je in iemands hoofd goed moet verdiepen. En uh, de, allerlei gedachten moet dagen. En dat vereist de nodige. Het nodige inlevingsvermogen. Ja, maar dat... als schrijver heb je daar de macht over, als psycholoog niet. Ja, ja maar goed, dat is het verschil dan. Maar de overeenkomst is dat je dat inlevingsvermogen in allebei de gevallen uh, nodig hebt. En dat, nou ja, goed, als je een hele ochtend hebt zitten schrijven, dan is dat wel een beetje op voor de cliënten of andersom. Dus, ja, sorry, uh... Anna Enquist is ook iemand die beide verenigde ja, in ja. haar beroepspraktijk. Ja. Het boek heette De Vertedering. Mm -hmm. Kun je dat, die titel nog ook even uitleggen? Want mensen, wij hebben het ook nog niet eens echt in handen gehad. Maar als pdf gelezen. Dus niemand heeft het nog, heeft er nog kennis van Het is inmiddels wel in de meeste winkels uh, te, oh, krijgen, dus te krijgen. Oh, is het te krijgen? Oké. Ik heb het uh, even uit. Ja. Oh, oh het heel uit. Uit, ja. ja. Ah, ja maar, ah, je hebt het op papier gelezen. Je genoeg. hebt het wel op papier dus, uh, gelezen. Ja, okay, maar goed, de vertedering. Ja, vertedering, ja. Het... Uh, het heeft met verschillende dingen te maken. Het verhaal begint met de hoofdfiguur die een, een mand met katjes vindt op dat uh, verschrikkelijke bedrijfterrein. Dan kijk ik ook weer aan de kant op van, van de heer van de Ja, Die is de bestellinglijst aan het bijwerken. <tie> ja, ja, dit ja, wordt kiosk ja, ja, ja, dit een kiosk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. het, het gaat een beetje over deze man die dus zo ontzettend agressief kan zijn tegen degene voor wie hij heel erg zou moeten houden. Ja. Uh, ik kan wel verdedigen raken door zoiets kleins als een, als een, een katje. Dan, dan, dan is het opeens de zachtheid zelf. Dat is, daar begint het mee. Dat is een van de betekenissen van die titel. Gaandeweg probeert hij van die agressie af te komen. En dat zou je ook als een soort verdedigingsproces uh, kunnen zien. Dus nou, er zijn allerlei mogelijke uitleggen voor die titel. Zoals dat dan. Uh, nou, ja, <laughs> nou ja, je bent. Je hebt, dacht, ik ga de heer Bruna niet afwachten. Uh, je hebt zelf op je website. Uh, wat beroemde mannen met losse handjes uh, ah. jouw boeken uh, laten aanprijzen, zogenaamd dan, met ja. de nodige ironie. Uh, Badrarië, Oscar uh, Epistorius. Heb je dat zelf bedacht? Of? Ja, dat het, is wel een geintje. Het kwam heel goed uit dat net in de periode dat ik dat boek aan het afronden was, er toevallig een hele reeks incidenten met uh, beroemde. Mannen inderdaad met losse handjes uh, zich voordelen. Ja. Van de vaart zat er nog tussen. Dat kwam ook erg goed uit. Ja. <laughs> ja. En knutsel je dat dan zelf in elkaar? Ja, en ook <laughs> expres wel. Dus dat je ziet dat het gewoon uh, makkelijk gefotoshopt is. <laughs> ja. Heb je met, met dit boek nog iets, iets willen meedelen over uh, ge geweld in onze huidige samenleving? Of uh, niet zoek ik het nu te geweld, ver? Geweld, maar. Um, wat mij betreft gaat het eerder over de, uh, waar eigenschappen vandaan komen. En er wordt nu bijvoorbeeld dus heel erg populair de, de, de neurologische verklaring van alles. Als je dikst waar moet geloven ja, is, alles, uh, alles. Ligt alles vast Wij zijn in ons brein, nou, in onze ja. genen. Um, die verklaring is wel erg beperkt. En ik denk, uh, daar heb je natuurlijk ook weer de, de ouderwetse psychologische school... die alles vanuit de opvoeding en vroege jeugd probeert te verklaren... Het ligt volgens mij in alle gevallen veel complexer. Ja, want dan en, is de simpele verklaring altijd machteloosheid veroorzaakt geweld. Nog ja, precies. Ja, Het aan mijn moeder. Zo, ja. zo, zoiets. Ja, dat is, um, nou, ik probeer op die, de complexiteit daarvan te wijzen. En misschien wel is het de, de slotsom dat je er nooit echt helemaal achter kunt komen. Goed, dat waar is dus de oude nature-nurture discussie. Waar, waar komt iets, iets vandaan? Hè? Ja, en waar ja. komt gewelddadig gedrag vandaan? Ja, ja. Jij zegt het ligt uh, heel erg gedifferentieerd. Ja. ja. Maar niet dat betekent dat je daar helemaal niks over kunt zeggen, hoor. maar je, je kunt dus, ja, dus, dus vaak speelt er meer dan alleen maar één oorzakelijke factor. Maar uh, je zou kunnen zeggen dat, dat uh, deze, deze hoofdpersoon, hè, die, die heeft dat geweld in zich, maar ja. Die, ja, iedereen zal denk ik een dosis geweld in zich hebben. Deze probeert dat op een of andere manier goede banen te leiden. Of dat ja. dan lukt, nou ja goed, dat is dan weer een tweede verhaal. Ja. En bij hem gaat dat behoorlijk mis, ja. Ja. De liefde glipt hem op die manier uh, door de vingers. Ja. ja. Maar het ligt gecompliceerder dan dat hij zelf denkt. Nou ja, ik bedoel, dat is, dat is de feitelijke constatering, hè, dat dat gebeurt. Maar waar, hoe dat dan komt en wat hij eraan kan doen, dat is uh, nog niet zo makkelijk. Dat, uh... Heeft hij in ieder geval een heel boek voor nodig. Maar nee. <laughs> maar goed, dit is jouw, jouw tweede boek. Ja. En dat, dat, uh, je bent nu fulltime schrijver. Dat is in deze tijden nog niet zo eenvoudig he, om daar je brood mee te verdienen. Nou, ik werk nog wel twee dagen in een boekwinkel. Niet Bruna, ah. uh, maar... Dus, uh, <laughs> oh ja? Ja. ja? Waar dan? Het is mij in Amsterdam. Oké, okay, uh, dus dan ja. kunnen mensen jou vanmiddag in levende lijven aan... Nou, je je vanmiddag boek. ga ik daar even niet heen, maar ik sta er meestal wel op zondag. Dus als uh, iemand een krabbeltje wil in het uh, En verkoop je dan. dan je eigen boeken dus? Dat is bij het vorige boek wel gebeurt. Ja. Ja. Dus, uh, ja. En dan zeg je dan ook, tegen als je, dan sta je achter die kassa en dan zeg je van, ja, maar dit is mijn boek. Nou, ik, u het toch? Het niet, <laughs> ik zeg het niet zelf. Maar ik heb meestal van die hele attente collega's die daar dan op wijzen. En, uh, mm. ja, en dan zeg je van, nou, bij deze jongen kun je een, een, een handtekening halen. Ja, ja. U ziet u kunt, er vrij kunt, gewelddadig uit. Ik kan het niet de auteur doen? Ja. Ja, ja. ja Goed, nou ja, dat is wel grappig. Maar goed, dus dat, dat is nog nodig. Maar je hoopt in de toekomst uh, met het schrijven je brood te verdienen. Dat is uiteindelijk wel de bedoeling, ja. Dat zou ja. mooi zijn. Goed, hartelijk dank voor je komst naar je studio. Maar wij hebben er in ieder geval dank. al van alles aan gedaan. Jamel, uw reactie hoor ja. over zijn nieuwe roman... vertedering uitgaven van Querido. Informatie via website nieuwshow.nl. NL. Goed, veel plezier allemaal de komende tijd, uh, de week, in de boekenweek. Wat zit er nog in Kamerbreed, Peter? Na het nieuws dus. En na 11 uh, kunt u luisteren naar Kamerbreed. Daarin te gast Adrie Duivenstein, lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid... en behoorlijk in het nieuws de afgelopen week. Mark Verheijen, Tweede Kamerlid voor de VVD. En zijn D66-collega Steven van Wijnberg. Wij zijn er volgende week weer. Ja, wij zijn er volgende week weer. En uh, nu dus Margriet Vromans en Kees Boman. Zet hem op, zou ik zeggen: Samen thuis, samen trots.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 Dit is Radio 1.